Een waarschuwing, op de Veluwe komen misbanken voor. Dat was het. De VPRO via de zenders Radio 1 en 2. En ach ja, het hulst van de nacht nadert. Lieden van diverse plumage trekken hun sporen over de aarde. Hun belevenissen, hun herinneringen. Gerrit Kaltbeek valt ze, op reis naar het einde van de nacht. Zie, dad, als je out there, did je iets gezien? Laten we niet flying dat nonsense again. reis naar het einde van de nacht. Hongaarse meteorologen hebben vrijdag... vier heldere oranje ufo's waargenomen... met een doorsnee van 50 à 100 meter. Op hun verzoek stuurde de Hongaarse luchtmacht... er een piloot op af... die de vier vliegende voorwerven... op 6 kilometer hoogte traceerde... tot ze plotsklaps verdwenen waren. Dit is een stukje uit een, uh, een ochtendblad. We hebben het dus over uh, ufo's. Een identified flying object, wat een moeder woord, hè. Uh, is het nou zin of onzin als we het daarover hebben, Frank? Onzin. Waarom? Uh, ufo's bestaan uh, sinds de jaren als zodanig. Er zijn er duizenden van waargenomen. Door alle mogelijke mensen. En uh, in eigenlijk geen enkel geval is er ook maar... Enigszins overtuigend bewijs dat er iets meer aan de hand was dan een uh, waarneming van een uh, normaal verschijnsel door iemand die dat verschijnsel niet zo makkelijk uh, herkende. Geloof jij erin, Henk? Ja. Ik uh, geloof niet in UFO's trouwens. Een UFO het is een ongeïdentificeerd object, zo moeten we het noemen. En uh, die dingen zijn er genoeg, maar als we dan gaan onderzoeken wat het is, dan blijkt inderdaad, wat Frank ook al zegt, uh, een vliegtuig. Venus. Ik zeg altijd als Venus boven de horizon komt, dan krijgen we in Nederland een ufo-golf. Mm -hmm. En heel vaak komt dat ook uit. En onze visie is dat in de toekomst de mens steeds meer eraan zal gaan wennen. Dat we hulp krijgen, ook vanuit andere planetaire stelsels. Daar al hele uh, programma's voor klaarstaan. En als je ook kijkt, dan zie je dat uh, de televisieprogramma's, hè, de science fiction... Uh, de, de gebeurtenissen die we die nu meemaken, steeds meer en meer erop gaan wijzen dat de mens visie ruimer wordt en we op een gegeven moment inderdaad niet meer raar staan te kijken dat er ineens van een andere planeet, hè, uh, UFO's landen of uh, uh, wezens komen die zeggen nou, uh, hoe gaan we dit oplossen? Mm-hmm. Als wij op een heldere manloze nacht het hoofd omhoog heffen en naar de herlaal turen in verwondering over die ontelbare sterrenlampje, duizenden en miljoenen lichtjaar hier vandaan, dan breek bij ieder sterveling vroeg of laat gevoelens door, van onzaag, van ontmetelijkheid, de verwondering voor de schepping en de nieterheid van het menselijk bestaan. Onvermijdelijk komt dan altijd weer de vraag. Zou er in dit universum ergens op een andere planeet, in een andere sterrenstelsel, intelligent leven kunnen bestaan? De meeste wetenschappers vinden van niet, iemand. Wat je niet kan berekenen, kan ook niet bestaan. Ja, Ja. Ondertussen gaan in de Verenigde Staten er al jaren geruchten dat er in 1934 in een woestijn in Texas een UFO is neergestoord. En dat sindsdien, niet ver daar vandaan, de Amerikaanse regering jarenlang proeven deed met anti Maar dat is niet het enige. Hier, in onze eigen Nederland, zijn mensen die er persoonlijk contact op nahouden met wezen uit de verre, vreemdste ruimte. Vreemde intelligentia's, waarvan sommigen het best met ons voor zouden hebben, maar anderen ons van onze ziel willen beroven. Nou ja, ik zeg maar iets. There is nothing wrong with your television set. We will control the horizontal we will control the vertical. We can change the focus to a soft blur or sharpen it to crystal clarity. For the next hour, sit quietly and we will control all that you see and hear. The Outer Limits. Control of your television set to you. Dan nog even iets anders. Het is geleerde al jaren geleden opgevallen dat er een bepaald soort muziek bestaat. Die wordt gespeeld op fluitje en die je overal over de hele aardbol terugvindt. Bij zeer te uiteenlopende lopende cultuur. Papua's, Eskimo, Doron Neger en Mali, Mauri's, Hopi-Indianen, Aboriginal en ga zo maar door. Nu hebben ze in het Joe Osho Memorial Institute for Techno-Scientific Research and Development in Massachusetts, hebben Dr. Howard en zijn staaf ontdekt dat bepaalde digitale patronen, die als je ze bekijkt via een spectrologische osmografie, dat ze dan, en het is er sort of heel merkwaardig als je daar goed over nadenkt, dat ze dan grote overeenkomsten to vertonen met bepaalde natuurkundige formule aangaan de zwarte kracht van de aarde en die van de maan. Een afdoende verklaring is daar dan niet voor gevonden. op Pluto? Kun je dansen op de maan? Weet je hoe dat klinkt? Weet je waar dit geluid van komt? Uranius, opgenomen door de NASA, met behulp van de Voyager 1 en 2. En de ringen van Saturnus? Weet jij hoe die klinken? Luister en denk maar eens goed over na. Of het toch echt geen leven is? Daar, ergens, ver weg? in een ander universum. stay in bed? I did. I was asleep. It woke me up. There's a bright light that lit up everything and that landed right out there. Well, uh, there's nothing out there now, is there? Not now, but there was. I saw it F You come on. Climb in bed, ...de the official position of the U.S. government is that UFOs are not a threat to national security. Yet the agencies involved claim the censored information is vital to national security. Praktisch door UFO's die zouden zijn gezien boven het havengebied van Amsterdam. Er zijn er over die UFO's een heleboel verklaringen uh, geweest. Het fijne weten we er eigenlijk nog steeds niet van. Maar feit is wel dat na die tijd uh, meer UFO's zijn waargenomen. Nou daarover praten we vandaag om de andere met de heer van Okkenburg, de heer van Okkenburg, welkom. U bent wachtmeester bij de Rijkspolitie. En in de nacht van 8 op 9 maart, midden in de nacht, drie uur he, was het. U was op patrouille samen met een collega. Heeft u iets heel fascinerends gezien? Wat was dat? Het was uh, kwart over één. Oh, het was kwart over één? Ja. Nou, we De berichten uh, in de krant kloppen niet. Dat klopt <laughs> nee. niet, nee. Maar goed, we rijden in de richting van uh, het industriegebied van Bergen op Zoom. Ja. En we zien daar in één keer in de lucht een ja. Een grote uh, oranjekleurige platgeslagen bol. Ja, je gelooft het niet. Je, ik zeg bij mekaar van ja. Wat? Zie jij het ook, Nico? Ja, Nico zag het ook. Ja, ja, ja dat kan toch niet, nee? Ja, het, wat was er wel? Wat was het volgens u? Ja, wat was het? We dachten, we zijn eigenlijk gelijk met UFO. Meteen. Maar gelijk wel een beetje gek scherend van ja. Ja, dat kan niet. En nog een keer gekeken, ja. ja het is toch zo? Het kon het niet wat anders zijn? Nee, dat is uitgelopen. Waarom? Ja, we waren alle twee goed wakker. Dat hebben we nog aan elkaar gevraagd. Van ja, zijn we wakker? Ja, we zijn goed wakker. Maar je gelooft het niet. U bent er trouwens ook op, erg op getraind hè? om uh, dingen goed te observeren, goed waar te nemen. Dat wordt wel van ons verwacht, ja. ja. Maakte het geluid? Dat hebben we niet waar kunnen nemen. We zaten in de auto. En ja. midden wij vertelden van ja, we mochten hier de meldkamer over inleggen. Toen... Was u bang trouwens? Bang? Nee ja, je weet niet wat je ziet, dat besef je niet. Nee, dat kan ik niet zeggen, nee. Geloofde u voor die tijd in, uh, in ufo's? Nee, ik geloof niet in dat soort dingen niet. En, en, en nu dus? U ja. hebt ze echt niet gezien hè? Denkt ik moet zo u... nou zeggen, ja ik heb het gezien, ik kan het niet anders. U bent er over... van overtuigd dat u iets buitenaards heeft gezien? Ja. U zegt het, ja, een beetje met schroom hè? hoe reageren andere mensen op uw verhaal? Ja, ze lachen Jan uit natuurlijk. Ja. We zeiden al ja, het was toevallig heel rustig die nacht. En we zeiden, ja, als we dit over de meldkamer vertellen, we krijgen dat heel district over ons heen. En is dat gegeven? En dat was ook zo. Ja. ja, iedereen begon gelijk uit te lachen. En Herman neemt nog een borreltje zomaar. Ja. De collega, die, die komt ook liever niet mee, hè? Om, om, een beetje om die reden ook, geloof ik. Ja. Mm. ja. Bedankt tot zover. ones are dead. Of the others, some will go mad. The others will slowly rot away and die in gradual agony. We are the sole survivors. It means that we are extinct as a race. Unless, of course, we can find some good breeding stock and repopulate our planet. Well, when did you decipher? At exactly 0400. Let's have it! It's just three words. I didn't ask for a word count. Give me the message. You won't believe it. It keeps coming up the same thing. Colonel, the message is Mars needs women. natuurlijk afgaan op wat mensen hebben meegemaakt. Net zoals jij naar Australië gaat en dan kun je mij vertellen hoe een Aboriginal doet. Misschien heb ik nog een Aboriginal gezien en dan kun jij dat beschrijven. Maar dat wil niet zeggen dat ik al meteen weet werkelijk wat, hoe een Aboriginal voelt en wat hij doet en waarom hij doet. Maar je kunt het ongeveer globaal vertellen, toch? Want dan heb ik niet de juiste picture eigenlijk. Nou, dat is ook met UFO's en Ufonauten, zeg maar. Het, en er wordt heel veel geschreven over, over die wezens in alle talen van de wereld, zo'n beetje. En in grote lijnen komen ze met elkaar overeen. Dat zij een wezen onze verre, verre, verre voorouders zijn geweest. En dat zei dat van technologie een gegeven moment uit de, uit de klauwen liep. Het land is dus vergaan en, en dat een deel is gevlucht naar andere planeten. Dat is dus dat verhaal. En dat ze weer terugkomen. Dat, ze, eigenlijk dat, er, dat wij familie van elkaar zijn, min of meer. Nou, dat is dan één van de vele verhalen. Maar wat, wat ik ook leuk vind om te horen is um, dat aboriginals, de dogons uit West-Afrika, dat is een stam... En eh, die hebben het over Syrische wezens en, en, de Westen, en de Aboriginals over, eh, ik kan het wel goed zeggen, want zij hebben het dan over andere afstammelingen, pleiaden. Dan heb je de Hopi-Indianen en dan heb je de Eskimo's en dan heb je de Maya's. Nou, allemaal hebben ze het over van wij hadden contact en ze komen terug. Maar dat ze terugkomen, dat hoor ik zo vaak bij secten. Dus ik ben daar een beetje huiverig voor. Als iemand zegt, ja, we worden weer gered. We moeten naar een berg rennen en dan worden we opgebeamd. Nou, mooi dat ik dus daar niet intrap, want wat je dan krijgt is je vlucht voor je verantwoordelijkheden. Je gaat achter een beweging schuilen of achter een groe, maar zelf eh, actie ondernemen tot het proberen tot oplossingen te komen, is er niet meer bij, omdat je toch gered wordt. Waarom zou je nou druk maken dan? Nou, dat vind ik zo griezelig van secten. Ik ga geen namen noemen, want heb ik verleden vaak problemen weer gehad. Ja. bijna twaalf uur later is het nog steeds niet geïdentificeerd. De meeste meldingen kwamen uit Luxemburg, Noord-Frankrijk, België en Nederland en dat komt een beetje overeen met de baan die de ufo ging van zuidoost naar noordwest. Door duizenden mensen een ufo gezien, dat is een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp en nu na ruim twaalf uur is nog steeds geen identificatie mogelijk hoewel er honderden beschrijvingen zijn. En nu, de ufo, wat er dan geweest is, is vooral gezien in Luxemburg, Noord-Frankrijk, België en Nederland. Ook over ongrijpbare zaken. Nostel, Nienke van Sigurdswarden heeft onlangs een ufo gezien. Op een gegeven moment avond ik s'avonds in mijn bed. Het was nog zomeravond. En ik kijk zo van dat bed uit naar het raam waar ik onder lig. En daar staat me zo'n ding, hangt me daar. Voor mijn open raam. Want ik slaap altijd met open raam, zomer en winter. En dat ding, dat is parelmoer gekleurd van buiten. Zo'n drie meter in, in, in, in het ronde. En dat was Prachtig. ...prachtig gezicht dat glansde. Ik dacht, maar is mooi. En mij dat, dat, dat, dat ik dat dacht... ...ging die klep open. Er ging een opening en daar zag ik... Een, ...een prachtige blauwe kleur van binnen. En op de... ...op de grond was daar... ...een vormprincipe... ...van twee stoeltjes daarin gegoten. Daar zaten twee mannen in. En in het midden was een vorm... ...van een mens ingegoten. Dat was precies de vorm... ...waar je in kon liggen. En ik ben daarin gaan liggen en het ding ging dicht en verder weet ik er niets van. Maar bang was ik niet. En toen ik terugkwam had ik een heel plezierig gevoel. U hebt niet gedroomd? Nee, beslist niet. Want ik was wakker. En landde je hiervoor in de tuin? Nou nee, hij landde bij mijn, mijn slaapkameraan. En ze hebben bij mijn slaapkameraan mij er ook weer uitgebracht. Ze hebben me gewoon weg in bed gelegd. Hoe zagen die mannen of die mensen eruit? Ja, dan kan ik zeggen dat ik ze zilverkleurige pakken vond. Heel mooie zilverkleurige pakken en beschaafde gezichten. Hoe groot waren ze? Nou, ik schat ze... Dus kijk, ik schat ze toch wel op bijna twee meter. Dus hele grote oh, mensen? Grote personen, ja. Menselijke gezichten en blonde haren. Heel mooi. En uitstraling van echte menslievendheid, van vriendelijkheid, van, van uh, hulpkracht. Ik kan ook zeggen dat ik me de dagen daarna zo lekker gevoeld heb. Zo krachtig. Want ze zijn ook bezig met aarde te onderzoeken, dat weet ik ook, uit andere berichten. Dan nemen ze monsters mee hoe het daar hier tekeer gaat, want ze zien wel dat wij de verkeerde kant op gaan. Laten de mensen nou eens met spandoeken lopen voor een glas goed drinkwater. He? En, en, en voor, voor, voor goede groenten. Maar dat doen ze niet. Nee, dan moeten we weer uh, spandoeken komen voor meer centjes en voor luxe. Zeg maar een goed glas water is niet meer te drinken, al hebben ze, al hebben ze een miljoen. En dat vind ik nou fout ook goed. Ze zoeken gelijkgestemde mensen. Ze zoeken zeker gelijkgestemde mensen, dat weet ik. Hebben ze u verteld waar ze vandaan kwamen? Nee. Ik kan me niet herinneren, woordelijk gesprek of wat ook. Ik kan me alleen herinneren van een. een daad van grote menselijkheid. Dat herinner ik me wel. Dat ze me zo neergelegd hebben, want ik kwam weer terecht in dat bed. En dat is voor hun heel makkelijk, want ze kunnen. je, je zwaartekraag kunnen ze opheffen, en je zweeft zo je bed weer in. Ze beschikken over zoveel krachten dat wij geen weet van hebben. Ze werken naar nou, de jongens bij de hele wetenschap. En daarom, uh, wat er ook gebeurt, ik denk dat ze daarom zullen verzwijgen de wetenschappers. En degenen die wat bekendheid hier meer mee hebben op technisch terrein. Dat ze denken, ja maar dat kan niet, want dan gaat de mensen gaat helemaal uh, overstuurd worden. Stellen mensen in België dat ze ufo's hebben gezien. In de buurt van Luik zagen twee agenten een week geleden nog deze maffe vliegende driehoek. En anderen ontdekten afgelopen vrijdag een rare cirkel in het gras. In het midden een beetje verbrand. En daarom werd er dit weekend een grote zoekactie gestart. Vrijdag en zaterdag nacht stonden er groepjes mensen bij twintig uitkijkposten naar de sterrenhemel te turen. En het Belgische leger, dat had vliegtuig en straaljagers klaarstaan... ...om eventueel de ufo's te achtervolgen. Vrijdagnacht zochten en wachten ze allemaal voor niks... ...maar zaterdagnacht vreven honderden mensen hun ogen en zeven goed uit. Ja, daar zagen zij het ook. Een lichtgevende driehoekige vorm die laag over de heuvels vloog. België waar de afgelopen dagen opwinding ontstond over ufo's. Ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen. Honderden Belgen zeggen ze te hebben gezien. Driehoekige voorwerpen met kleurige lichten. Het Belgische ministerie van Defensie nam de meldingen serieus en zond vliegtuigen de lucht in om de UFO's op te sporen. You? Everybody understands when you wave the white flag you want to be friends? Hey there! Open up! Come on out! We're friends! Hey, that's right! We welcome you! We're friends! Yeah! Everybody out of here! Everybody out! The Air Force will take care of these babies now. Doctor Forrester, get out of here! Everybody out of here! Everybody! Say, hey, Dad, when you're out there, did you see anything? Let's not start that flying saucer nonsense again. Hey, Dad. Now, what do you want? What happened to your net? It looks like there's a nothing. I, I caught it on a barbed wire fence. Barbed wire? there isn't any barbed wire... I called on barbed wire, I said! Zonder dat er zo ongelooflijk veel schitterende berichten, toch via een aantal mensen vanaf andere planeten doorkomen. En ik denk, nou laat ik je vertellen dat ik begin dit jaar geweest ben op een Michael Conclave in Canada. En ik heb gesproken daar met iemand die geteleporteerd is, bijna 300 jaar oud is, uit het binnenste van de aarde. En ik, ik denk dus dat heel veel van die ufo's die wij uh, zien, regelmatig zien, dat die uit het binnenste van de aarde komen. En uh, uh, niet alles komt dus van, uh, vanuit uh, de ruimte. En dat zijn de nazaten van uh, 30.000 jaar terug, uh, de ondergang de Murië. We weten toch dat er ingangen in de aarde zijn, hè? in Tibet, Himalaya enzovoort. En zij woont in een stad uh, onder Mount Shasta. Daar kan uh, zo heel uh, vrij en groot en wel, hoe het allemaal gaat en is ja, amper over gesproken worden. Maar het is, je voelt dat het zo'n realiteit is. En die aarde is niet alleen maar uh, uh, van vuur of water of van steen aan de binnenkant. Er zijn en, mensen die dan over... Mensen oh, er is zoveel over bekend. bekend. Ach, uh, we hebben het over buitenaardsen. Ik wil het ook over innerartsen hebben. Er is uh, in 1947 al een admiraal. Admiraal Beurt. Al um, met een vliegtuig. 1700 mijl daarin gevlogen. En hij dacht. Vrek, wat ik hier allemaal zie. Dat is onvoorstelbaar. Ik ga maar terug. Want ik kan echt steken. Er is geen vlieghaven hier. Maar uh, waar, uh, grote dieren. Die wij uh, uitge... Uh, of die wij... Um, als voor wereldlijk he, zien, he, dat die daar wel degelijk nog aanwezig zijn. En ik kreeg toen zo'n een, een inzicht in allerlei vraagstukken van dieren die in Scandinavische landen, als het koud wordt, uh, uh, allemaal naar het noorden gaan. He, dat hebben de mensen geaccepteerd. En wat blijkt nou? Ze komen in het voorjaar met een hele dikke vacht terug, die leven binnen in die aarde. Er zitten er anderhalf miljoen in die ene stad alleen al. En die mensen die, hebben, die praten niet zoveel, want ik, hè, de tijd komt dat we niet zoveel meer hoeven te praten. En die, die, die is heel dichtbij, die gaan wij in deze generatie meemaken. Wow. Daar ben ik zeker van. Hoe, hoe, hoe, wat is de manier waarop je dat weet? Uh, omdat ik innerlijk heel veel uh, ja, in mezelf ook, ook weet en ik ook weet dat er nu heel veel mensen uh, op deze aarde zijn. Die altijd uh, wanneer de aarde in een enorme frequentieverhoging terecht kwam, wat dus nu gebeurd is. Hè, um, die dan uh, ook besloten uh, om naar de aarde te gaan om te reïncarneren. Ik weet dat ik daar ook bij hoor.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 Listener Phantom from the planet Crankor. At this moment, I am rapidly approaching your planet. Ha, ha, ha, ha, ha, Why is it so important that you want to contact the governments of our Earth? Because all you of Earth are idiots. But oh, that's impossible. You see? You see? Your stupid minds. Stupid, stupid. That's all I'm taking from you. Get back here, you devil. <laughs> I was just the number of the board. I think They said that I can look at the YGK. They said that I the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 He done that, he done that. That's one of that, that's one of Dat is We zijn bij de maan. Ja. Nee, de conciërge van de aarde, het administratiecentrum. Ja, we hadden net vastgesteld dat zelfs het denken van de mensen, en hier zie je weer dat gedachtekracht ontzettend sterk is, zelfs het denken van de mensen wordt op de maan geregistreerd. Dat heeft een functie, net zoals wij geïnteresseerd zijn in de bewoners van de maan, zijn hun ook geïnteresseerd in ons. Want wij zijn als planeet aarde net zo kosmisch, net zo, ja, we hangen net zo in de kosmos als dat de maan, Venus, Mercurius enzovoort zich ook in de kosmos bevinden. Maar het is misschien wel interessant om eens over ons zonnestelsel te praten. Um, dan kunnen we verder ook misschien nog weer even wat over de maan uitdiepen. Ach, Laat ik dit eerst vertellen. De levensvormen op de maan, dat moet ik toch even kwijt, want het is prachtig. We uh, zijn van een hoge kom af. We hebben door Martianen gangen laten graven. Mars is de planeet van de techniek. Mars uh, is de planeet waar de ufo's of eigenlijk vliegende schotels in allerlei vormen gebouwd worden. En die zijn op zich zeer inter interessant qua materiaal. Maar ook het interieur, het exterieur en het zich bevinden in de ruimte. Daar kunnen we straks misschien nog op terugkomen. Maar... Uh, die Martianen hebben met hun techniek die gangen, het gangenstelsel, in de maan gegraven. Het afval, het puin, wat daarbij is vrijgekomen, is weggebracht door hun naar het sterrenstelsel Union. Die zijn daar weer van alles mee gaan doen, want afval bestaat eigenlijk niet. Dat hebben wij mensen een beetje bedacht. Maar uh, toen die maan daardoor uh, lichter geworden was, is ook de verandering van baan begonnen. En heeft hij meer een ellipsevormige baan is hij gaan maken. En nou is het zo dat de verantwoordelijke kracht op de maan is meester Kadak. Kadak. Dat is een ontzettend hoge intelligentie die die maan onder zijn beheer heeft en die daarvoor verantwoordelijk is. De heer en meester van meester Kadak is, ja ik zou bijna zeggen de zoon van hem, is de kracht Sophia. En nou is ons gevraagd of wij voortaan onze eigen maan Sophia willen noemen. Het schijnt men daar erg prettig te vinden. En dat is eigenlijk kennis die bij weinig aardbewoners aanwezig is. Maar het is wel zo. Ja. Onze aardse astronauten hebben de maan bezocht. Hebben daar contact gemaakt met de maanbewoners. Zijn daar goed ontvangen. Maar er zijn zogenaamd live beelden verzonden van de maan naar de aarde. Dat dachten wij tenminste, maar ze zijn eerst gescreend door de desbetreffende regeringen voordat wij ze uh, te zien kregen. Op die beelden waren wel degelijk uh, die contacten te zien met die maanbewoners. En, uh, er was sprake van een groot platform, er was sprake van de grotten, de ingangen en, ja, en dan met maanbewoners. Maar hoe gebeurt dat op aarde? Uh, men moet dat nog maar even allemaal niet weten, want... Ja, dan heb je dat dogma misschien weer. De collecterzak moet nog vol. En als we dat zouden weten, zouden we misschien de collecterzak niet meer vullen. Of om andere redenen. Geen paniek en wat dan ook. Dat krijg je dan voorgeschoteld. Maar in feite, wordt ons een stukje bewustzijn achtergehouden. Waar wij als spiritualisten, als geestelijk bewuste mensen... eigenlijk helemaal niet zo blij mee zijn. Want het is toch een beetje afremmen van de vooruitgang... de evolutie van de planeet aarde. En het in stand houden van huidige... Vormgevingen en die kunnen al dan niet goed, vooruitstrevend of minder goed en vervuilend zijn. Ja. Die astronauten mochten dus niets niet niets zeggen op aarde, die hebben zwijgplicht. die, die ach, deze mensen hebben allemaal hypotheekjes, kindertjes, gezinnetjes en, en die hebben met twee vingers omhoog gestaan en op de Bijbel gezworen dat ze een dienstgeheim hebben. En ja, als je dan toch je hypotheek wil afbetalen, dan hou je je mond terug van de maan en ik denk dat het zo gegaan is. Men heeft zo'n ontzettende ervaring opgedaan zo'n diep ervaring diep ingrijpende ervaring voor de ziel van de astronauten dat die mensen als reactie op aarde toch inderdaad uh, vreemd zijn gaan doen en dat is bekend er zitten wat in psychiatrische inrichtingen ja de ander is geestelijk werk gaan doen om toch dat wat ze tegen zijn gekomen uit te willen dragen maar het dienstgeheim is nog steeds op de achtergrond aanwezig maar het zal niet lang duren voordat we daar meer van horen I'm going Geweest. Wij hebben zelf die foto's gemaakt dit jaar. Nee. Maar dit is, dit is als je het goed, ja, je kan het hier niet goed zien. Maar dit is een centimeter groot. En we hebben hem in Canada ook gezien. De lijkwaarde van Turijn. Heel erg mooi in de bergen. Kruisen in de sneeuw. Uh, dit. Uh. We waren daar uh, aan het mediteren binnen naar dat grote Michael conclave uh, Daar waren duizend mensen uit de hele wereld bijeen van die zich aangeroepen voelen wanneer ze het woord Melchizedek horen. En dat had ik dus ook. Dat zijn mensen die zeiden, dat is een, een kosmische orde. Uh, mensen die uh, daar iets bij voelen. Of ik kreeg iets van, nou mijn haren stonden recht overeind op mijn armen. Ik denk, hé, hey, ja, dat weet ik, daar moet ik gewoon bij zijn. Wanneer daar op een planeet iets is... Uh, uh, wat te maken heeft met frequentieverhoging, dus met een enorme omslag in het denken, in het, in het, in het bewustzijn, wat nu dus volop aan de gang, en moet je volgend jaar zien wat er dan gebeurt na 12 december, dan zijn er heel veel mensen die naar de aarde reïncarneren en uh, zich daarmee bezig moeten houden, daarover praten, boeken vertalen, lezingen geven, wat ik nou met jou bijvoorbeeld ook sta te doen, dat was daar. En daarna zijn wij bergen opgegaan in de Rocky Mountains heet dat geloof ik. Hè, dat is enorm groot. Hoe we erop zijn gekomen, vraag het me niet. Maar er kwamen uit die dalen grote vogels boven ons hoofd cirkelen. Jullie zijn mijn adelaar, heeft Jezus ook gezegd. Denk erom. En kijk wat er gebeurde: prachtige lichtstralen. Dit zijn ook weer regenboogkleuren hier. En hier een, een, ja, een verdichting. Want UFO's ze hebben een, als je ze niet ziet. Een enorme hoge frequentie waardoor we ze niet zien. En wij hebben nog steeds een ogen derde tegen de vierde frequentie aan. Hè? Uh, en wanneer zij zich dus dichter bij de aarde en een lagere frequentie aannemen, kunnen we ze gaan zien. En daar heb ik een hele mooie serie ook van bij me. Dit is de NOS met het nieuws. De grondzetherziening in Turkije is voorlopig mislukt.